Van Wil vindt het goed dat de Verenigde Staten helpen bij de vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne. Hij zegt wel dat de druk op Rusland opgevoerd moet worden om de oorlog echt te stoppen. De Amerikaanse president Trump sprak afgelopen avond met de leiders van beide landen. Na die gesprekken zei Trump dat hij denkt dat een oplossing voor de oorlog dichterbij komt. In de zoektocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk... helpen inmiddels bijna 700 vrijwilligers mee. De groep heeft de hele dag gezocht in 135 verschillende gebieden... maar de jongen is nog niet gevonden. De vrijwilligers zijn vanwege het donker uiteindelijk gestopt met zoeken. De politie zocht nog door in een nabijgelegen water, maar zonder succes. Nederlanders hebben elkaar dit jaar een recordaantal tikkies gestuurd. In totaal werd er voor 8,5 miljard euro aan betaalverzoeken afgerekend. Vooral voor boodschappen en etentjes. De drukste dag van het jaar was Koningsdag. De meeste tikkies worden snel betaald, bijna een kwart zelfs binnen één minuut. Michael van Gerwen heeft in Londen de achtste finales van het WK darts bereikt. Hoewel hij wel eens beter had gegooid, won hij simpel met 4-1 van de Duitser Arno Merck. In de volgende ronde speelt van Gerwen tegen Gary Anderson uit Schotland. Die wedstrijd belooft spannend te worden, want beide darters zijn oud-wereldkampioenen. Het vriest licht, hierdoor kan het lokaal glad zijn. Ook wordt het op steeds meer plaatsen mistig. Morgen blijft het bewolkt en liggen de temperaturen tussen de 2 en 7 graden. Dit was het nieuws op 538. En niet alleen lokaal kan het glad zijn. Mocht je de deur nog uit moeten of zometeen naar huis gaan rijden of naar je werk... hou even rekening met krabben. Dus als je spray in je auto hebt gebruiken, Daar Daardoor was ik dit ook bijna het laat op het werk. Hey, 538 verkeerd door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een snelheidscontrole. Oppassen A2 Utrecht richting Amsterdam bij 38,6. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Apro Jack en In My World is onderweg naar 5 seconds of summer. Radio 538. Radio 538 met Avo Jack en In My World. Wat denk je? Kan een er kerstpakket ervoor zorgen dat je je baan verliest? AI of niet? AI of niet? Nie, dat is de vraag. AI of niet? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Herken jij net nieuws als je het tegenkomt op social media? Of in dit geval misschien wel hoort op de radio? Dat is waar AI of niet om draait. Je hoort zo meteen een computerstem. Die is dus nep. Kun je negeren. Focus op de inhoud van het nieuwsbericht. De vraag is namelijk: is dat AI of niet? Komt ie de opgave voor deze nacht? Een TikTok video over een tegenvallend kerstpakket gaat viraal en heeft grote gevolgen. De video van de werknemer wordt gevonden door het management en daarna is besloten dat het contract niet wordt verlengd. Oei, oei, oei. ja, wat denk je? Is dit nieuwsbericht dus de inhoud van wat je net hoorde? AI of niet? Laat het weten via de gratis app van Radio 538. Binnen nu en 10 minuten hoor je sowieso het juiste antwoord. Maar als jij het juiste antwoord stuurt via de 538-app... maak je ook nog eens kans op prijzen. Dus AI of niet via de app van Radio 538. Ik ben benieuwd wat je vindt. Hoor je zo B.O.B. en Bruno Mars naar Miley Cyrus... en End of the World bij 538.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 Thomas ten is standing still in I don't wanna leave you lit tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you want to say Vision, every second let you in is gesloten bij Radio 53. Ai of niet? Ai of niet? Ai of Herken jij nepnieuws als je het tegenkomt op social media of misschien wel hoort op de radio? Dat is namelijk waar Ai of niet om draait. Je hoort een nieuwsbericht ingesproken door een nepstem aan jou te raden of het Ai of niet is. Dit is de opgave voor vannacht. Een TikTok-video over een tegenvallend kerstpakket gaat viraal en heeft grote gevolgen. De video van de werknemer wordt gevonden door het management... en daarna is besloten dat het contract niet wordt verlengd. De vraag is, is dit AI of niet? Is het verzonnen door de computer of is het echt gebeurd? Even de 50 graden app erbij pakken. Ik zie, Herman denkt dat het echt waar is. Cynthia denkt dat het niet echt waar is. Die denkt dat het AI is. En aan de telefoon heb ik Johan zit met zijn vrouw... in de auto werkt bij een installatiebedrijf. Hey Johan, wat staat er eigenlijk bij jou in het kerstpakket? Bij een installatiebedrijf? Uh, nou, dit jaar zat er vooral uh, veel lekkers in. En uh, vooral heel veel lekkers, lekkers en nog meer lekkers. Oh, en, en, en wat is dan de inhoud van het lekkers, lekkers en het lekkers? Een uh, borrelborsje bijvoorbeeld, een uh, stukje kaas, uh, chips zat erin, uh, tomaten, uh, soep was het, een fles wijn inderdaad. Zo? Dat, uh, dat soort uurtjes, ja. Jij hebt van je werk gewoon een complete borrelplank gekregen. Ja, wij kwamen de vakantie wel door. Oh, Een rollade en we... van anderhalf kilo. Een rollade van anderhalf kilo? <lacht> Zo, ja. Nou, dat klinkt als het gemiddelde kerstontbijt bij ons thuis. <lacht> Lekker zeg. Nou, wat, wat goed om te horen, we bij jullie geen tegenvallend kerstpakket dit jaar? Nee, zeker niet. Hey, het bericht wat jullie net hoorden, Johan. Wat denk je? Is het AI of niet? Ja, wij denken niet. Dus dat betekent dat je denkt dat het echt is? Ja. En waarom? Ja, het is zo'n goed verhaal. Het moet wel echt zijn. Ja, is inderdaad het juiste verhaal? Het is inderdaad echt gebeurd. Het is echt het nieuws geweest. <lacht> ja, dat past wel volgens mij, of niet? Nee, het was een kerstpakket van een beveiligingsbedrijf... dat onder andere wordt ingezet bij de Ziggo Dome en bij de Johan Cruijff Arena. En in dat pakket staat onder andere een t-shirt. Nou, dat viel niet helemaal in, de goede, hè, in het goede keelgat, zeg maar. Maar nou, een TikTok-video over gemaakt, dat ging wel. Toen zei ze, nou, weet je wat? Jou ja, willen we hier niet meer hebben. Dag. <hijen> Oké, okay. ja. Uh, je, hebt het, uh, je hebt het juiste antwoord gegeven in AI of niet. Daarvoor gefeliciteerd. En uh, je wint ook nog eens het 25 slaapmasker. Nou, fantastisch. Leuk voor de slaapkamer. En je kan er ook mee slapen. <hijen> dankjewel, we zijn er blij mee. Ja, dankjewel, fijne nacht, hè? Goede reis terug. Oké, okay, dankjewel. <hijen> Hij verjacht. If this is all it is, and in the middle of a kiss, She said you don't want this hard, boy it's all 538 met Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Hey, hoe start jij het jaar, 2026, met 10.000 euro extra op de bankrekening? 538, <laughs> Marnix Westhuis. Je hoort het zometeen, net als Ray. naar nou, Raven en Love Me Not. Radio 538. Then let's me go Soon as you'll Your husband is coming. Ray en Where's My Husband bij Radio 50. Oh. Die ray kreeg trouwens in een talkshow van Jimmy Kimmel. Een van de allergrootste Amerikaanse talkshows. De vraag: joh, hoe zit het nou eigenlijk? Want je zingt van Where's my husband? Maar hoe zit het? Heb jij ondertussen al een husband? Heeft dit nummer jou al geholpen aan een partner? En dit was daarop haar antwoord. Oh no. Do you know what's funny? I really thought this song would speed along the process rapidly, but in fact no, it hasn't helped at all. Ach, toch maar weer terug naar Tinder, Ray. Moet daar wel goed komen, joh. Ik weet niet of je Ray ooit gezopt hebt op social media... maar zij ziet er gewoon wel knap uit, hoor. Ik denk dat zij het komende jaar gewoon een man vindt. Hé, hey, hoe kun jij het nieuwe jaar starten met 10.000 euro... door je oren te gebruiken? Je hoort het binnen nu en 5 minuten. Yeah.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 Radio 538. Wat zou je doen... met 10.000 euro? Vanaf morgen... de 538 Stemmenjocht. Eindejaarseditie. Dat is echt heel veel geld. Maar wat zou je ermee doen... als het... nu op je bankrekening staat? Zou je een heerlijke vakantie boeken... naar een lekker ver weg en warm land? Zou je autoreparatiekosten... eindelijk gaan betalen? Dat het een dure onderhoud op de planning staat? Of... Ja, ik zou het wel lekker vinden, 10.000 euro, om in één keer van mijn studieschuld af te zijn. Dat zou ook lekker zijn, toch? 10.000 euro, je kan het winnen als je deze week meespeelt met 530 Stemmenjacht, de eindejaarseditie. Dat is met één gouden koffer en dus ook maar één stem, die moet worden geraden. Extra spannend dus. Tot en met Oudjaarsdag heb je de kans om te raden. Meld jezelf even aan via 50.nl. Iedereen kan 10.000 euro gebruiken, jij dus ook? Ja, het is dat ik zelf niet mag meespelen, want dat had ik mezelf natuurlijk ook aangemeld. Joh, lekker man, 10.000 euro. En wie weet dat jij wel dit geldbedrag wint als je meespeelt met 538 Stemmenjacht. 538.nl, daar meld je jezelf aan om mee te spelen. be the same with you gone crack another can for the lost ones falling one tear for the broken heart I'm <laughs> for the brew. 538. Kijk stupid disco. 5, 4, wat denk je? Wat zijn de populairste goede voornemens voor 2026? In de top 3 staat in ieder geval niet meer tijd besteden aan familie en vrienden, wat wel? Dat hoor je binnen nu en 10 minuten op jouw Radio 538, net als Davine Michel naar Mark Amber. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all the day. Butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call, and I say, I'm on my way.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 there in